Twee uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS-journaal. De Britse ambassadeur in de Verenigde Staten neemt per direct ontslag. Zondag lekte geheime memo's uit van de ambassadeur Kim Derrick. Daarin noemde hij president Trump onder meer lomp en onbekwaam. Trump liet daarop weten dat de VS niet meer met hem wil samenwerken. In een brief van Derrick staat nu dat er sinds het lek veel is gespeculeerd over zijn positie. Hij wil aan die speculatie een einde maken door per direct zijn functie neer te leggen. Zijn aanstelling duurde eigenlijk tot het einde van het jaar. Twee ontsnapte Belgische gevangenen zijn vanochtend opgepakt in Rotterdam. Een derde is nog voortvluchtig. De twee werden aangehouden tijdens een routinecontrole. Vrijdag ontsnapten twee gedetineerden uit de halfopen gevangenis in Ruisleden in België. Ze bedreigden een gevangenisbewaker en forceerden een deur met een brandblusser. Een derde man ontsnapte gistermorgen uit de doucheruimte van de gevangenis. Door de groei van het aantal migranten steeg vorig jaar het aantal inwoners van de Europese Unie met ruim een miljoen. Op 1 januari woonden er ruim 513 miljoen mensen in de EU. Er stierven 300.000 mensen meer dan er werden geboren. Daaruit kan worden geconcludeerd dat zonder migratie het aantal inwoners zou zijn gedaald. De Duitse bondskanselier Merkel heeft voor de derde keer in drie weken een trilaanval gehad. Bij de welkomstceremonie voor de Finse premier in Berlijn trilde ze over haar hele lichaam toen de volksliederen werden gespeeld. Na afloop zei ze dat mensen zich geen zorgen om haar hoeven te maken. De bondskanselier had ook een trillaanval op 18 juni en een week later. Volgens een woordvoerder is het een mentaal probleem. Merkel probeert het trillen te voorkomen en begint juist daardoor te beven. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking verder toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Voor de buien uit is het een graad of twintig, in de regen een paar graden frisser. Morgen vallen er buien, maar schijnt ook af en toe de zon. Het is met zo'n 23 graden wel warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Street player, keep going, lower rally. De rest vanavond. The Euro Breakdown. Ja, dames en heren, fijne weer. Heerlijk. De Euro Breakdown, puur werk. En ja, ik was natuurlijk twee weken terug de jingles vergeten. Maar je hoort, ik heb ze gewoon bij me deze keer. Ik ben ze gewoon niet vergeten. Dan ben ik trots op mezelf. Moet ik daar wel eerlijk bij bekennen dat ik ze eigenlijk wel vergeten was. Ik heel snel weer terug ben gereden vanaf de studio naar huis toe en weer ja, hier naartoe. Dus ik was ze eigenlijk wel vergeten, maar ik heb ze toch bij me. Dus ja, het is echt gewoon, het is gewoon fantastisch vandaag. Heerlijk. Echt applaus voor mezelf. Hartstikke goed. Hey, jullie hebben het al waarschijnlijk al gemerkt. Ik heb geen tweede of derde of vierde microfoon openstaan. Dat betekent dat ik helemaal alleen ben. Maakt niet uit. We gaan er gewoon een feestje van maken. Uh, wat gaan we eigenlijk allemaal doen de uh, aankomende twee uur? We hebben onder andere drie nieuwe binnenkomers. Waar er eentje een, uh, een oud gediende is van de lijst. Die uh, ik niet had verwacht. Maar uh, toch uh, 48 weken in de lijst heeft gestaan. Ik denk een kleine maand eruit is geweest. En toch weer terug is gekomen. Welke plaat dat is, dat ga je zo horen. Uh, wat hebben we nog meer op de planning staan? Uh, onder andere Kygo Whitney Houston. Die hebben de hit van uh, deze week. Hebben ze te pakken. Uh, er komt een nieuw seizoen van de beste zangers. En ook Ed Sheeran die gaat een pop-up store gaat die openen in Amsterdam. En Ace Rocky gearresteerd. Wat zou hij gedaan? aan hebben. Adele en Lady Gaga die zullen je tegenwoordig dan in de jury gaan tegenkomen van de Oscars. Zijn ook wel talenten, maar hè, niet verwacht dat ze daar terecht zouden komen. En wij gaan nu naar de nummer 40 waarmee we de lijst afdraffen en dat is Speechless, Ideka Cirola en Robin Schultz. Ja, Starry Night, Peggy Goo. Lekkere radio edit tussendoor. Heerlijk. We een, een lekkere, relaxte uitzending van de Euro Breakdown. Jammer natuurlijk van het prachtige weer vandaag. Maar ja, kan niet altijd mooi zijn, hè. Ja, en dan gaan we door, want uh, ik heb natuurlijk nog genoeg nieuws voor jullie klaarstaan. We hebben net al even een kleine opzomming gedaan, maar we gaan eens beginnen met uh, wat uh, opmerkelijk nieuws... Um, want dit uh, is iets, ik had het wel verwacht, uh, niet wel verwacht dus, ze zijn natuurlijk goed, de dames, maar uh, dat ze zo goed zouden zijn, dat ze daarvoor gekozen worden. Nou, ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Lady Gaga uh, en Adele. Uh, die mogen vanaf uh, volgend jaar meebeslissen over dus uh, wie er allemaal een Oscar krijgt. Uh, de zangeressen zijn namelijk toegevoegd aan de Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences. De uh, Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences is de organisatie die uh, de Oscars uh, organiseren. En dat bestaat uit 9000 leden. En uh, vanaf volgend uh, jaar uh, zitten daar dus Adele en Lady Gaga ook in de academy. En zij mogen dus meebeslissen over wie er een Oscar ontvangt. Um, Lady Gaga en Adele winnen zelf een Oscar. Uh, de zangeressen hebben zelf ook al een keer een Oscar gewonnen. Dat, dat is bekend uh, Afgelopen jaar ontving Lady Gaga natuurlijk de Oscar samen met Bradley Cooper uh, voor hun track Shallow uit de film Star is Born. En ook Adele die heeft een Oscar gewonnen in 2013. Uh, ontving ze die Oscar uh, voor de soundtrack Skyfall van de gelijknamige James Bond film. Dus ja, niet zo gek hè. Dit zijn gewoon grootmachten. En ik, ik vind het knap hoor, want ze zijn uh, vrij jong allebei nog. Ik denk dat ze... Uh, nou, Adele is nog geen 30. En ik denk dat voor Lady Gaga wel een beetje hetzelfde geldt nu. Die zal ook net nou, misschien net 30 zijn. Misschien. En dan zit je al gewoon in de jury van de Oscar. Uh, van, van, van, ja, ja wauw, dan mag je dat gewoon bepalen. Dat is toch een prestatie op zich. En er zal ook wel een flinke som geld uh, aan, aan vastzitten dus uh, ja, die zocht ik heel lekker, dus ja, nou in ieder geval dames hartstikke gefeliciteerd, ik vind wel dat jullie het echt meer dan uh, verdiend hebben uh, door naar, naar ander nieuws uh, want uh, Ed, uh, Edward Sheeran zo ik hem dus bijna noemen, Ed Sheeran uh, die gaat dus een uh, pop-up store openen in Amsterdam, uh, op 12 en 13 juli opent uh, Ed Sheeran dus een pop-up store in het teken van zijn nieuwe album, Number Six Collaborations Project, uh, de store zal op verschillende plekken geopend worden over de hele wereld maar ook uh, in Amsterdam, en Ed Sheeran en zijn nieuw album komt uit op 12 juli. En daarom opent de zanger voor twee dagen een pop-up store... waar de winkel in Amsterdam precies gaat zijn. Is nog niet bekend. Uh, die kun je achterhalen via de reisapp 9292. Ik herhaal de reisapp 9292. Geen reclame, maar dat je het even weet. Het adres van de store verschijnt als je Ed Sheeran als reisbestemming invult. Um, fans kunnen in de pop-up store terecht voor merchandise van de singer Songwriter. En een deel van deze merch is exclusief voor Amsterdam gemaakt. Dus nergens... Verkrijgbaar. Dus hou het in de gaten. Als je die reis-app niet hebt, de reis-app 9292. Download hem gewoon. Uh, typ daarin, Sheeran, Dan kun je dus uiteindelijk naar uh, zijn uh, twee dagen open zijnde pop-up uh, store uh, in Amsterdam. Met dus uh, uh, spullen die niemand anders heeft. Mooi, hartstikke gaaf. Ik ga jullie ook uh, voorstellen aan een, uh, aan een nieuwe binnenkomer deze week. En dat is... Um, van Sagan. Sagan en Sam Russell. En Sagan en Sam Russell die hebben een samenwerking opgezet. En daar is de plaat Loli uit voortgekomen. Ik heb hem vanmiddag al eens even lekker even rustig even voorgeluisterd. Het weer was er ook wel even naar. Weet je, het past wel een beetje. Maar ik denk dat je deze ook wel op een, hoe zeg je dat, een lekker zwoele zomeravond kan draaien. Maar nu is het toch nog een beetje warm. Ik zou het gewoon doen. Loli, Sagan en Sam Russell. Oh, we pull up, we can crew up on back street out Oh we love that sound Yeah We waiting for a moment And we all said Yeah we all said we leave this town 2 a.m. we're back downtown Walker, on my way, hoorde je voorbij komen. Ja, en ik, ik ga jullie ook uh, aan de tweede nieuwe binnenkomer uh, voorstellen... die uh, de, uh, weer terug is gekomen. Want ik heb het natuurlijk in het begin van dit uh, eerste uur... heb ik het er even over gehad dat er een, een plaat is die um, terug is gekomen. Die, uh, die is weggegaan, die heeft 48 weken in de lijst gestaan. En ik had hem niet verwacht. Um, hij heeft op zijn toppen, heeft hij op uh, de eerste plaats gestaan. Dus dit is ook nog eens een plaat uh, van... Klasse. Niveau. En ik ben zo blij... aan de ene kant dat hij weer terug is. Want ik had gewoon niet verwacht... dat hij gewoon weg zou zijn... en na een maand weer zou terugkomen. Als ik het dan over een plaat heb, dan heb ik het over de man... die l'amour toujours groot heeft gemaakt. Dan heb ik het over Gigi Agostino... en De Nuro in my mind. Blijf verrast als ik was in mijn mind. De Noro en Gigi Agostino. Ja, ik had het echt niet verwacht dat deze plaat terug zou komen in uh, de Euro Breakdown. Maar ja, desalniettemin ben ik nog blijer dat dit soort dingen gewoon kunnen gebeuren. Ik weet dat het in het verleden nog wel eens gebeurde dat er platen terugkwamen. En ik weet dat we nu een strakkere lijst aanvoeren. Maar het is fijn als een beukplaat. En zeker eentje die op nummer 1 heeft gestaan. En al een geschiedenis heeft uh, van 48 weken in de lijst. Toch nog even snel terugkomt. Even, um, want ik, ik, ik was bijna vergeten. Wat er vandaag wat uh, uh, ja, is in een dorp. En dan uh, heb ik het uh, over uh, het British Festival. Er zijn eigenlijk twee dingen. Uh, het British Festival dat is van uh, 5 tot uh, 7 juli. Dat uh, kun je hier dus in Zandvoort gaan meemaken. Waarin uh, Zandvoort in de Britse sfeer tijdens het uh, British Festival uh, wordt gehezen. Dat, dat, dat, dat, dat, dat ja, hoe zeggen. Uh, in a Great British Tradition. En het uh, beste uit de Britse keuken uh, Gin Tonics, uh, Britse sporten zoals honden en, uh, en het badminton Festival, Britse feesten en. Ja, wat, wat, wat, allemaal, wat allemaal niet nog veel veel meer. Prachtig, prachtig. Mooi om te zien. En wat hebben we nog meer? British Race Festival. Voor de racefans zijn er dus ook uh, de meest aantrekkelijke voertuigen... van de Britse fabrikanten. Uh, die hebben bijgedragen aan unieke motorsport. Dus als je die wil zien van 6 tot 7 juli vandaag... en morgen nog te bezichtigen op het uh, ja, park Zandvoort. Wij gaan in de tussentijd gaan wij snel weer verder. Want het is tijd om de top 40 door te gaan nemen. En dan gaan we maar met één jingle doen.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 Ja, yes, dames en heren, het moment is aangebroken. We zitten op de klok van half acht en dat betekent maar één ding. De nummer 40 tot en met 30 komen er weer aan. Op nummer 40 hebben we deze week Robin Shields en Erika Cirola. Staat 31 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 38. Op plek 39 Starry Night. Peggy Goo, 8 weken in de lijst. Stond vorige keer nog op plek 28. En Later Bitches, de Prince Karma, plek 38. Vorige week nog plek 36, twee plaatsen gezakt. Zat 18 weken in de lijst. En Who Do You Love, The Jay smokers en Five Seconds of Summer. Op plek 37, stond vorige week nog op plek 34. En nieuw binnengekomen deze week op plek 36 is Lowly, Sagan en Sam Russell... Dan gaan we naar plek 35 toe. On my way, Alan Walker. 14 weken in de lijst. Vorige week op plek 30. Vijf plaatsen gezakt. Maar desalniettemin gaan we, hebben we hem natuurlijk wel weer te kunnen draaien deze week. Oh yes, rocking with the best. Late back Luke en Keanu Silva. Zes weken in de lijst. Vorige week nog op plek 23. Nu plek 34. Elf plaatsen gezakt. Wat doet u met mij? En dan is hij, hè? Daar is hij dan. 48 weken heeft hij al in de lijst mogen vertoepen. Hij heeft op nummer 1 gestaan, op zijn uh, piekpositie. Staat nu weer op plek 33, is teruggekomen naar een matafwezigheid in de lijst. Noro en Gigi Agostino, In My Mind. Dan plek 32 over de zonderling remix van Danich en Promised Land. Twee weken in de lijst, is vijf plaatsen gestegen. Want vorige week stond hij nog op plek 37. Dan de Nobody Else, de a track remix van Axwell. Drie weken in de lijst, op plek 29 vorige week. Twee plaatsen gezakt. Jump, Armin van Buren en Van Helen. Daar gaan we uiteraard ook zo naar luisteren. En ik heb straks ook en daarna gelijk weer een nieuwe binnenkomer voor jullie klaarstaan. Maar eerst gaan we eens even lekker naar een plaat toe die er hopelijk voor gaat zorgen dat die wolken verdwijnen. Dat ondanks dat het een Brits festival is, dat we wel weer een beetje een, een zomersfeertje krijgen met het Brits festival. Armin van Buren doet ding. En Van Helen natuurlijk. Jump! We're <laughs> Jump, Arme van Buren, de remix van Van Helen. Ik hoop stiekem wel dat dit een beetje gaat bijdragen aan het mooie weer. Want ik heb het net ook al gezegd: dat het British Festival is betekent niet dat we op British Summer zitten te wachten. En voor degenen die niet weten wat een British Summer nou inhoudt. dat betekent regen, regen, regen. De Engelsen kennen nou niet zo, eenmaal, eenmaal niet zo heel veel van zon. Als je een Engelsman of Engelsvrouw ook wil herkennen op het strand. dan moet je alleen maar kijken naar hoe lang ze in de zon hebben gelegen en hoe ze eruit zien. Dus ja. Desalniettemin heb ik weer een plaats voor jullie klaarstaan. Want er zijn drie nieuwe binnenkomers. ja, ze zitten dit keer in het eerste uur. Want het valt allemaal nog in de eerste twintig nummers van de breakdown En ik ga jullie voorstellen aan uh, Camel Fat. Met Beat Someone. En met Jake Bug. En ik ben benieuwd wat jullie daarvoor vinden.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 MUZIEK Love, Love, Avisi, Agnes en Vargas en La Gola, hoorde je hier bij de Eurobreak, nou lekker. Ja, hij heeft een uh, heleboel platen, ik kan wel zeggen dat hij, nou hij heeft een heleboel platen is bekend, maar hij heeft in deze lijst, als ik me niet vergis, drie platen staan. Alle drie afkomstig van zijn album uh, Tim. Niet zo raar ook eigenlijk, als je er zo over nadenkt, want het is natuurlijk uh, ja, zijn uh, nalatenschap uh, aan uh, de wereld. Natuurlijk met al zijn andere muziek, in ieder geval daarbij ook nog. Je hoorde net uh, onder andere ook uh, Be Someone van uh, Camel Fat. En Jake Buck is een nieuw binnengekomen deze week. Op uh, ja, een positie die ik nu nog niet ga verklappen. Daar kom ik uh, einde van dit uur nog even op terug. En ik vergeet het bijna, maar we hebben uh, niet één, niet twee, drie... Uh, sorry, we hebben vier nieuwe binnenkomers, want ik heb er nog eentje voor jullie uh, uh, klaarstaan straks. En die ga ik zo ook uh, natuurlijk voor jullie draaien. En het leuke is, hij is vernoemd naar een uh, artiest. En deze artiest heeft ook al eens de naam van een acteur uh, als, zijn, uh, uh, ja, in als titel van zijn nummer gebruikt. En dat deed hij samen met Chesto. En ik ga er niet te veel over zeggen, want dan weten jullie al precies welke plaat ik het over heb. Even terug uh, naar het nieuws. Want ik heb een, in ieder geval natuurlijk een overzichtje met wat we eigenlijk allemaal uh, nog, uh, nog hebben. Want uh, ASAP van uh, ASAP Rocky is gearresteerd eer uh, luidt dit nieuws. En dat is, uh, even kijken, dat is eergisteren is dat nieuws binnengekomen. Um, en ik, uh, kijk, nou eergisteren is het bekend geworden, laat ik het zo zeggen. Want hij is dinsdag gearresteerd in Stockholm... na een mishandeling. Uh, A$AP Rocky die trad dinsdagavond op in Stockholm... maar dat, uh, ja, dat liep niet helemaal volgens plan. Uh, de rapper werd uh, aangevallen door twee jongens... die zijn uh, koptelefoon kapot sloegen. Wow, ik dacht dat hij het zelf gedaan zou hebben. Maar ja, een beetje vooroordeel misschien. A$AP uh, Rocky heeft hier uh, beelden van gemaakt... en op zijn Instagram-account uh, gedeeld. Dus als je hem op Instagram hebt... A$AP Rocky, ga even kijken. Uh, A$AP Rocky, uh, ja, de rapper liet het er dus niet bij zitten. Zo deelde de Zweedse krant... Aftonbladet... Uh, uh, als ik het goed zeg, woensdagochtend beelden waarop te zien is dat de rapper iemand op de grond gooit. De beelden zijn inmiddels wel verwijderd, maar TMZ heeft de video nog wel online staan. Dus ga niet naar, naar TMZ toe en dan, ja, dan kun je in ieder geval die beelden waarschijnlijk nog wel zien. En dat is waarschijnlijk de, de, de aanleiding ook van zijn arrestatie. Um, ja, wauw, pittig. Ik ben benieuwd wat hieruit hier uit gaat komen. Want er zijn dus twee jongens die zijn koptelefoon kapot sloegen. Uh, hebben die hem uh, aangevallen omdat hij wat zei? Uh, heeft hij, uh, werd, ja, was hij onschuldig hierin? Ja, ik, ik hoop dat we daar volgende week nacht komen, Want ik denk dat dat nieuws voorlopig nog heel even uit zal blijven. Maar wie weet, we gaan het, we gaan het meemaken. Dan uh, nog ja, wel, uh, wel uh, nog wat, uh, wat andere nieuws uh, in ieder geval voor jullie klaarstaan. Want um, de, uh, ja, Josh Stone, ik weet niet of jullie haar nog kennen... En anders moeten we daar nou maar weer eens een plaatje van gaan draaien. Maar zangeres Josh Stone, hier is tijdens haar wereldtoernooi... is zij Iran uitgezet. Iran uitgezet, wauw. Uh, ja, ze is dus nog steeds bezig met die wereldtoernooi... Toene, toene, maar ze mag Iran niet in... Uh, omdat de autoriteiten niet geloofden dat uh, Stone niet zou optreden in het land... Uh, was ze op de zwarte lijst gezet. Uh, we wisten dat ik geen publiek uh, optreden zou mogen geven... omdat ik een vrouw ben, schrijft de zangeres. Persoonlijk had ik ook geen zin om in de gevangenis te belanden of om ja, me met, met politieke zaken te bemoeien. Uh, Daar ja, gaat de 32-jarige zangeres dus verder. Ja, en na een discussie met Douane werden Stone en haar team vastgehouden en een dag later moesten het land uit. Uh, toch hield de zangeres naar eigen zeggen geen vervelend gevoel over haar ervaring. De mensen van de douane waren zo aardig dat ik uh, me op een gegeven moment afvroeg of ze iets van plan waren, maar dat, dat was niet zo. En ze vonden het oprecht vervelend dat ze niks voor me konden doen. Tot op het moment dat we het vliegtuig uitstapten, uitstap, uh, bleven sorry zeggen. In ieder geval dat ze het vliegtuig naar huis instapten. Ja, dat is wat. Niet op mogen treden, geen publieke voorstelling mogen geven dat je vrouw bent. Het is toch helemaal niet meer van deze tijd, jongens. Maar ja, niet overal uh, in uh, Nederland. Uh, nee, nee, nee, sorry. <laughs> niet overal in Nederland. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ja, is, ja wat, wat, wat ik dus wil zeggen. Niet overal uh, zijn ze dus. Um, ja, zo, zo, zo ruimdenkend. Tja, dat is toch even wat. Je zal maar gewoon Iran uit worden gezet... omdat je gewoon... Nou, ze geloven niet dat je daar gaat optreden. Apart. Raar. Niet, uh, niet wat je zou verwachten. Maar uh, dat kan dus nog steeds gebeuren. Dit, uh, dit, dit bewijst het. Ach, maakt niet uit. Het kan gebeuren. En ik heb uh, voor jullie de plaat klaarstaan... waar ik net al jubelend over aan het vertellen was... En uh, ik heb het over niemand minder uh, dan uh, de samenwerking tussen Sam Veld en Rani. Die hebben dit keer uh, de naam uh, van Post Malone mogen verwerken in hun plaat. En ook ja, dus de titel van hun plaat, Post Malone. En Post Malone heeft dus met uh, onder andere Chesto de plaat. Dus is natuurlijk Jackie Chan heeft die gemaakt, wat helemaal niet over Jackie Chan ging. Maar dat was natuurlijk misschien wel, dat, dat backte lekker makkelijk. I wanna kick it like Jackie Chan. En ze hebben hier natuurlijk ook wat anekdotes over Post Malone in staan. Ik heb hem, uh, kijk wat meer was het donderdag voor het eerst gehoord. En ik moet zeggen: het is echt een lekkere plaat. Past gewoon helemaal, ik denk ook wel op de Poos Malone. Ik ga het niet langer in spanning houden. Sam Veld en Rani, Post Malone. Live bij de Your Breakdown. One more drink, one more baccati. One more dance at this after party. We still going, going strong. Going, going strong.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 180 when you least expect it Heerlijk, heerlijk. One touch blijft een lekkere plaat. Maar ja, JazzClean maakt ook gewoon steengoede muziek. Dus dat valt niet over te twisten. Heerlijk. We zijn alweer bijna bij het einde van dit eerste uur. En we gaan eens even nadenken over wat we dit eerste uur nou allemaal gedaan hebben. We hebben onder andere de vier nieuwe binnenkomers hebben we besproken. Ja, alle vier in één uur. Dat gebeurt niet vaak. Meestal heb ik er nog één of twee voor een tweede uur over. Maar die komen natuurlijk ook hoger in de lijst voor. Maar dat maakt niet uit. We gaan uh, die vier nieuwe binnenkomers, gaan we er wel even bij pakken. Voordat we straks uh, nummer 30 tot en met 20 uh, gaan uh, doornemen. En uh, dan gaan we even terug. Want dan gaan we naar nummer 36 toe. En dat is Loli van Sagan en Sam Russell. Is uh, deze week dus op uh, die mooie plaat 36 binnengekomen. Uh, dan uh, de plaat van wie ik het nooit had verwacht. Binnenkomen op 33 deze week. Ja, nieuw is hij deze week binnengekomen. Maar nieuw is hij niet helemaal meer, want hij heeft al 48 weken in de lijst doorgebracht. Hoogste positie nummer 1, maar meer dan welkom om die plaat weer te versterken. In ieder geval om de lijst te versterken, moeten we natuurlijk wel goed zeggen. En uh, Be Someone, Camel Fat en Jake Buck vind je deze week op plek 29. Dat is de derde nieuwe binnenkomer van de Euro Breakdown. En dan kijken we natuurlijk uh, nog even snel even door. Want ja, Post Malone heeft dus uh, ja, heeft zijn eigen plaat gekregen, zou je zeggen. Maar hij heeft dus een nummer, wat naar hem vernoemd is gekregen... van Sam, en Sam, Veld en Rani. Dus dat zijn de vier nieuwe binnenkomers... die verspreid zijn over plek 36, 33, plek 29 en plek 25. Vrij dicht op elkaar hoor, al zeg ik het zelf. Maar wel lekker. Maar wel prima. Wat hebben we nog meer besproken? We hebben onder andere gekeken naar Adele en Lady Gaga... die tegenwoordig mogen gaan jureren voor de Oscars. En natuurlijk ook Ed Sheeran die zijn popstore pop-up store gaat openen in Amsterdam. Hebben jullie dit onthouden? Voor de mensen die het niet hebben onthouden. Als je naar die winkel toe wil. Want de locatie is alleen bekend... volgens mij te maken via de uh, reis-app. Dus uh, de reis-app 9... 9 uh, sorry, 9292. En uh, daarin moet je dus... addsharen intikken. En dan kun je dus uh, zijn... Uh, pop-up store uh, vinden. Waar dus materiaal in ligt. Wat alleen... Uh, is gemaakt met een tintje Amsterdam. Dus dat kun je nergens anders krijgen. Onthoud dat heel goed. Onthoud dat heel goed. Dan. Wat gaan we nog meer krijgen? Wat komt er eigenlijk allemaal nog meer? We hebben straks. In de tweede uur heb ik drie tips voor jullie geselecteerd. Dat zijn tips die ik uh, heel graag aan jullie weer eens wil voorstellen. En ja, zijn het nou de nieuwste platen? Nee, maakt niet uit. Maar dat hoeft ook niet. Maar het zijn wel artiesten waarvan ik vind dat jullie ze toch wel even moeten horen. Omdat het echt, echt gewoon aanraders zijn. En die ga ik ook aan jullie voorstellen. Wat nieuws betreft, dat ga ik jullie nu gewoon nog niet vertellen. Dat hou ik lekker voor mezelf. Maar wat ik niet voor mezelf ga houden... zijn de nummer 30 tot en met 20. Yes. Het is zo. We gaan ervoor. De nummer 30 tot en met 20 van de Euro Breakdown van deze week. Op nummer 30, Jump, Armin, Van Buren en Van Helen. Vijf weken in de lijst van vorige week op plek 22. De nieuwe binnenkomer, Be Someone van Camel Fat en Jake Buck... op plek 29... En dan hebben we Tough Love, Avicii, Agnes, Vargos en Lagola. Zeven weken in de lijst, stond vorige week op plek 25. Op plek 27, Hold the Line, Avicii, Arizona. Dat nu twee weken in de lijst, want vorige week op plek 33 is vijf plaatsen gestegen. En op plek 26, All This Love, Robin Schultz en Harlach. Acht weken in de lijst, stond vorige week nog op plek 31. Ook vijf plaatsen gestegen. Ja, Post Malone met die heerlijke plaats. Sam Veld en Rani die hem zo mooi hebben gemaakt. Nieuw binnengekomen op plek 25 deze week. En One Touch, Desklin en Jax Jones vind je deze week op plek 24. Dan Wish You Well, Sigala en Becky Hill, plek 23. En licker van Dejala, Leandro, Da Silva en Sewell en Sam Stray vind je deze week op plek 22. Dan gaan we naar plek 21 toe. Losing It Fisher bounced ook al 48 weken door die lijst heen. Is van 27 toch weer naar 21 gestegen. En wij gaan lekker door naar een plaat die heel veel betekent voor Patrick. Patrick heeft deze plaat heeft hij grijs gedraaid. Grijs. En daar gaan we nu nog een klein stukje van luisteren voordat we dit uur afsluiten. Tot straks, blijf zeker hangen. We hebben drie knallers van tips voor jullie klaarstaan en nog genoeg shownieuws om je te vermaken en natuurlijk de 40 beste platen van Europa. Ik zie jullie straks weer. I, I table